Welkom bij de laatste aflevering in deze serie Eindtijd en Profetie. En vandaag willen we horen van Jan waarom hij tien redenen heeft om christen Zionist te zijn. Dat is de titel die je zelf hebt gegeven aan mij, dus ja. mijn vraag is, Jan, wat zijn die tien redenen? Nou, laat ik eerst te, te proberen de mensen duidelijk te maken wat Zion betekent. Ja. En dat dat zo verschrikkelijk belangrijk is. Soms is het ook een scheldwoord, hè? Het, dat is het geworden in deze tijd. Ja, Hoe is dat zo gekomen? Nou, ja, het is altijd een belangrijk begrip geweest. Het komt al 170 keer in de Bijbel voor, in het oude en het Nieuwe Testament. Sion of Sionist? Zion. Ja. Zion. En ja, een Sionist is iemand die het, goed, het goede voor heeft met Sion. Ja. Nou, wat is Sion? Kijk, Sion. Dat was vroeger de eerste burcht in Jeruzalem die David veroverde, dat was de burcht Sion. Mm -hmm. Die lag buiten de huidige muren. Ja. En dat is uh, uh, de berg Sion, waar het paleis van Caiaphas was, mm -hmm. en uh, de berg Sion, waar het, het graf van David was, en de zaal van het laatste avondmaal en al die mm -hmm. dingen. Uh, de berg Sion, dat stuk wat uh, de paus nu claimt te hebben. Ja, ja. En dat was het in het begin. Toen uh, David Jeruzalem veroverd had en ging verhuizen naar de berg Moria. Mm -hmm. Dat is dan de berg waar nu die rotskoepel op staat. En ja. waar vroeger de eerste tempel en de tweede tempel op gestaan heeft. Toen David daarheen ging uh, verhuizen. Dat is volgens de Joden waar Abraham Isaac aan God offerde. Ja. En dat is volgens de Islamieten de berg waar Abraham Ismaël offerde. Oh ja. Ja, dat, ja, die draaien natuurlijk alles om. Ja, en zij zeggen van ons dat we alles omdraaien. Ja. Maar goed, toen werd die berg, uit, ook de berg Sion, het begrip uitgebreid. Okay. Ja. En de tempel kwam erop en dan gingen we naar de berg Sion. Ja. Toen daarna werd Sion nog verder uitgebreid naar heel Jeruzalem. Mm -hmm. Met de inwoners. Want dat staat zo vaak in de Bijbel. Verheug u, dochter van Sion, enzovoorts. Ja. En dat... Daarna, aan het eind, werd op een gegeven moment uh, heel Israël met Sion geduid. Ja. Want er staat bijvoorbeeld in Jezaja 1 vers 27, Sion zal door recht verlost worden. Dat is niet alleen Jeruzalem, maar dat is heel Israël, het volk en het land. En, en in Jezaja 34 vers 8, ik heb het even opgeschreven, daar staat... ...de Heer houdt een rechtsgeding, een jaar van vergelding om Sion's rechtsgeding. Ja. Dat is in deze tijd Sion. Iedereen die beschuldigt, ze slepen Israël ja, voor, weet ik, voor, wat, ja, ja. voor het internationaal gerechtshof. Ja. En altijd heeft Israël het gedaan. Ja, is en en daar houdt de Heer ja. een rechtsgeding voor Sion. Ja. Dat is ontzettend belangrijk. En men probeert Sion ook uit de handen van Israël te houden. Ja. Maar door de eeuwen heen hebben de joden het verlangen naar Sion vastgehouden. Om terug te gaan? Om, eh, om terug te gaan, ja, ja. ja. En dat was bij ieder Pesachviering, bij iedere sedermaaltijd was ja. het. Dit jaar hier, ja. maar volgend jaar in Jeruzalem, ja. zeiden ze en, dan. En, en het waren natuurlijk ook de Zionisten die, zeg maar, pionierend bezig waren aan het begin van ja. de vorige eeuw. Ja, en halverwege de vorige eeuw begon dus die eerste stroom van joden... Voornamelijk uh, seculiere Joden mm -hmm. uit Polen en uit Rusland, die naar Israël uh, gingen wonen en daar met blote handen de stenen van uh, het land wegraapten, ja, dat... de, de doorns en de dustels en Welke komen. jaren praten we dan? Twintig jaren al? Of, uh... Nou, dat is zo de jaren 1860, 70 Eigenlijk in 1890 uh, ja, is oh, het ja. eerste begonnen. Ja, ja, de eerste die met Sionisme uh, begon, dat was Theodor Herzl. Ja. Dat, dat was die Weense ja. journalist die toen in, uh, uh, in Parijs het uh, proces tegen Dreyfus. Ja. En die Dreyfus was een Joodse uh, officier. En was de eerste die in hoge Franse militaire kringen was opgeklommen. Mm -hmm. En er was zoveel antisemitisme nog in Frankrijk dat hij dus uh, naar Duivelseiland verbannen werd. Ja. En later is hij dan gerehabiliteerd. Door het optreden van een van de beroemdste Franse schrijvers, Emile Zola. Ja, en uh, dat, dat speelde, heette zijn ja, boek. Ik beschuldig. Speelde dat rond de tijd van de Balfour-Declaration? Nee, dat was nog voor die tijd. Dat was nog voor die tijd. Dat was nog voor die tijd. Okay. En toen was die Theodor Herzl, dat was een, een seculiere Jood, ja. en, een, een geassimileerde Jood noemden hmm. ze dat. En die was zo verbijsterd over het feit dat ondanks de verlichting. Uh, het antisemitisme nog springlevend was. Ja. Dat, hij, uh, dat hij zei: nee, het kan niet anders dat, dat wij een eigen staat hebben waar ja. we veilig zijn. Mm -hmm. En toen heeft hij een boek geschreven en dat heette in Duits De Jodenstaat. Ja. De Staat voor de Joden. Mm -hmm. En dat is tot op heden wordt dat zo bestreden, de wereld zegt niet. Nee, het mag niet de Joodse staat Israël heten. Het moet de staat Israël heten ja. voor Arabieren en voor Joden. Ja. Niet, dat wordt nog bestreden. Maar zo is Hetzel ermee begonnen. En dat was dus ergens in de 30e jaren? Dat was in 1905. 1905? 1905. Ja, uh, ja zo in die okay. tijd uh, speelde dat. Ja. Dat is toch wel apart dat het uh, nog tot 1948 heeft geduurd voordat die staat ja. er kwam. dat zei Hetzel ook, dat ik binnen 40 jaar... Uh, zullen we Joodse staat zien, zei hij in 1908. En dan heeft hij het eerste Zionistencongres opgericht. En zijn er na die tijd allerlei Zionistencongressen geweest. Die uh, het Joods Nationaal Fonds... Dat is wel heel de... profetisch geweest dan, van hem, 40 jaar. Ja, oh ja, oh ja, zeker. En uh, hij had een, een, een evangelische predikant. Ik weet niet meer hoe die man heette maar die heeft hem zeer geholpen om hem te introduceren bij de hoven in Europa, bij de koningen en de keizers, nou ja, ja. om het Zionistische ideaal allemaal een beetje te propageren. Ja. Hij heeft het allemaal niet mee kunnen maken, maar toen is dus eigenlijk de Zionistische beweging enorm op gang. Gezien. Ja, hij is daar eigenlijk de motor van geweest. Hij heeft dit nooit verder gemerkt. Nee, ja. hij heeft zich, ik zou bijna zeggen, kapot gewerkt hieraan, ja. Ja. deze hertsel. En... Uh, nou ja, toen is dat sionisme eigenlijk een gewoon, een seculiere, nationale bevrijdingsbeweging voor het Joodse volk, zou je ja, het precies. kunnen zeggen. Ja. Maar intussen waren er ook een aantal rabbijnen, die hebben zich er ook mee benoemd. Mm -hmm. En die riepen natuurlijk, Psalm 137, vers 5, ja. indien ik u vergeten, O Jeruzalem, zo vergeten je mij mijn rechterhand. Ja. Dus die gingen dan ook met het religieuze sionisme mee. Ja. En, en zo is dat op een gegeven moment gekomen. En in die tussentijd waren er ook een heel stel christenzionisten. Dat is heel interessant. Een van de belangrijkste christenzionisten was een Zwitser. Mm -hmm. En dan moeten de, de donateurs van het internationale of het Nederlandse Rode Kruis niet schrikken. Maar de stichter van het Rode Kruis, zoals ze wel weten, is Harry, Harry Dunant. Harry Dunant. Ja. En die Henri Dunant... Was een hele vurige, fervente uh, christen-zionist. Hmm. He, die heeft overal gepropageerd. Hij was christen en zionist. Ja, ja. Heeft overal gepropageerd uh, de terugkeer van het Joodse volk naar het Joodse land, naar ja. Israël. Hmm. Heel interessant. Ja. En, en in Engeland was daar uh, graaf Shaftsbury, mm -hmm. die staat bij. Uh, mensen bekend als de, de man van de strijd voor de afschaffing van de slavernij, ja. typisch is dat sociale component en pro-Israël, dat die zo ontzettend samen gaan. Ja. Bij ja. mij ook, ik ben ook uh, bij Tierpunt altijd geweest en uh, de Samaritaan, mm -hmm. ik heb dat ook heel erg gehad. Ja. Niet dat je daar zo'n groot man ben als Harry Dunaan en graaf van Shaftbury, maar die heeft daar uh, ontzettend hard voor Israël gewerkt. Mm. Ja. En die stamden eigenlijk ook uit de, de, de Puritijnen in Engeland. De ja. En in Nederland waren dat ook zeer vrome lieden. Zoals uh, Wil Wilhelmus Abraco en de Groe. Dat zijn hele vrome dominees. En die waren zeer voor de terugkeer van het Joodse volk. Ja. En een van de grote mannen daarvan was ook Johannes de Heer. Ja. De oprichting van het Soeklicht. Uh, die daar ook voor gestreden heeft. Nou, waren, er dus een paar redenen gehad waarom jij ook christens is bent. is. Nou, dat, dat wel, maar ja, bij mij is dat weer anders geworden. Mm -hmm. Want toen ik uh, in 1967 teleurgesteld uit Ghana terugkwam, ik had daar in Ghana gewerkt als mm -hmm. leraar, want ik zei, ja, die kennis die moeten zij het er ook hebben. Ja. En, maar de culturele ondergrond en de school was er niet naar, en toen is Jan een beetje teleurgesteld naar Nederland teruggegaan yes. via een reis naar Israël. Oké. Okay. En toen was ik zo teleurgesteld. Ik zei, Heere God, geeft u me alstublieft iets waar ik weer enthousiast over kan zijn. Ja, ja zo, is dat gegaan. <laughs> zo is dat gegaan. En ja. toen kwam de oude baas van de oogst, Johan Frinsel, mm -hmm. was een goede vriend van me, en die zegt, iedere maand ga jij iets schrijven in ons blad over Israël. Zo. Dat was in 1967. Nee, en toen moest je je wel even diepen. En toen <laughs> heb ik me de krachten even verdiept. Ja, ja. Dat was wel zo erg. Een kleine anekdote mag dat. Ja, zeker. Kleine. Ja. toen lag ik daar in, in een studeerkamer op de grond met boeken en met bijbelverklaringen en alles moest ik onderzoeken. Ja. Dit boek is zelfs onze oudere broeder. Ja. Is daar een, een reflectie oh, ja. van hoe ik dat allemaal onderzocht heb. Daar ligt het. Ja. Nee? Maar het is... En, en ik wist het niet meer. Ik wist het niet. Meer. Moet je nooit doen hoor, want het is, het is bijna occult. Je Zeg Heer openbaar, ik maar heer, ik snap het niet meer. Ik prik. Ik prik. <laughs> ja. En ik kreeg de tekst: zoekt het na in het boek des Heren. Zo. Dus kon ik kon ook opnieuw beginnen. Ja. <laughs> en dat is dus al. Mijn, mijn drijfveer geweest, ja. mijn handleiding geweest. Zoek het na in het boek des Heeren. Want alles is in het boek. Ja. Het hele herstel Schriften van Schrift het verklaren. Ja, dat al. Ja. De schrift verklaart de schrift ook. Zoals een bekend spreker van, van, van Family 7 altijd zegt... ...alles is in het woord, zegt ja. hij. Hij doet dat dan in verband met genezing... ...en ik doe het in verband met Israël. Ja. Alles is in het woord. Ja. Niet Dat is zo belangrijk... Nou, dat waren Halidunau. En ook toen in 1917 Lord Balfour. Ja. Dat was de Engelse minister van Buitenlandse Zaken. De Balfour-verklaring afgaf. Toen hij was ook een heel positief evangelisch christen ja. En zijn baas, dat was de, presi de, de, de president van. De uh, premier van Engeland. De premier van Engeland, ja, ja dat was Lloyd George. Uh -huh. Lloyd George. Uh, Lloyd George heette die. Maar Engeland is lang niet altijd zo positief geweest. Dat klopt, in 1290 al hadden de Engelsen de Joden het land uitgejaagd. Ja. Maar ja, toen kwamen de puriteinen. En dat waren, was van de hervorming heel positief over ja. Israël. Ja. En één puritein, dat was Oliver Cromwell, die kreeg toen de macht, die werd premier daar. Okay. En toen is een Nederlandse rabbijn, heeft een brief naar Cromwell geschreven, wilt u alsjeblieft ons Joden weer toelaten in Engeland? Ja, precies. En uh, dat was prima. Die, oh, Oliver Cromwell zegt, dat is het volk van God. Laat maar binnenkomen. <laughs> ja. En toen ging Engeland uit een dal, kwamen ze een stuk omhoog. Hmm. Maar toen Oliver Cromwell oud werd, wilde hij zijn zonen niet als opvolger benoemen. Want die waren onbekwaam volgens hem. Okay. Heel knap van hem, heel sterk. <laughs> dus toen kwam er weer een Roomsche koning. Maar de Engelsen die waren die Roomsche koning, die weer helemaal de, de klok terugdraaide. Die waren hem zo zat... Dat ze een brief schreven naar Prins Willem van Oranje in Nederland. En please come over en help us. Ja, help ons. De... Ja, en hij begon natuurlijk een bekend Brabants lied te zingen. Ja. Van uh, wie zal dat betalen? Zoete lieve Gerrit. Ja, wie zal dat betalen? <laughs> ja. Toen heeft hij een miljoen gulden van de Joden in, in, in, in Nederland en België, dat was toen de Nederlanden, ja. uh, heeft hij geleend. En is toen met een leger naar Ierland vertrokken ja. en heeft hij koning. Uh, uh, Jacobus heette die geloof ik, heeft die, heeft die de, de eruit gejaagd. Ja, precies. Daar zijn de Oranje-massen nog van. Ja, ja. En toen is hij koning van Engeland geworden. Ja. En toen is Engeland, omdat hij zeer pro-Diode was, is die uh, Engeland enorm gegroeid in macht en het Engelse Wereldrijk is toen dus, ontstaan. Dus als je Israël zegent, word je gezegend. Ja, dat, dat is gewoon gebleken. Dat geldt, geldt ook voor een land. En in als Engeland. het toppunt van macht ja. is toen de Balfour Decoration gekomen. Dat was op dat moment dus. In 1917 ja. was dat. Ja. En die Balfor was ook een evangelisch christen. Ja. Die was ook pro de terugkeer van ja. de Joden. En zijn baas, dat was natuurlijk de, de, de premier van Engeland, want hij was minister van Buitenlandse ja. Zaken. De premier, dat was Lloyd George. Dat was ook een positief christen. Ja, ja, maar die had ook een, een, een hele grote vriendschap voor Geim Weitzman. Okay. Ja. Geim Weitzman, dat was een uh, Zionist, mm -hmm. maar ook een heel beroemd scheikundige, een genetisch. Ja, ja. Ja. En die had een of andere procedé uitgevonden voor Asseton. En dat heeft de Engelsen in de Eerste Wereldoorlog enorm geholpen tegen de Duitsers. Oké. Okay. En die Lloyd, George, die, dacht, nou, die Lloyd George, die dacht bij zichzelf, nou dan moet ik die Joden maar belonen. Ja, ja, ja. Dus die heeft ja. geen wuizman beloond met die, ja. die bal de decoration Vandaar dat er opeens zeg maar, in Europa dat, dat initiatief ontstond om uh, toch nadrukkelijk wat voor de staat Israël te gaan doen. In Engeland, ja. ja. In Engeland. ja. Nou ja, maar, vanuit Engeland, ook, ook de rest van Europa, want uiteindelijk is de, in 1948 de hele wereld meegegaan. Ja, uiteindelijk is het meegegaan. Maar Engeland heeft uh, in de twintigste jaren van de vorige eeuw. Heeft Israël uh, laten vallen, de Joden. Ja. Uh, ten gunste van de Arabieren. Ja. Ten gunste van nee, de olie en ja. dergelijke. Dat is toen ja. helemaal misgegaan. Eerst hebben ze Jordanië afgepikt van het gebied wat uh, bij Palestina hoorde. Mm -hmm. En toen nog eens een keertje dat stuk. Wat uh, nu de Westbank genoemd wordt. Mm -hmm. Ja, dus het Engelse Wereldrijk is parallel daaraan meteen een eind naar beneden gegaan. Ze hebben al hun koloniën verloren, al hun macht verloren. En, en, en, en zo gaat dat nu dus, eenmaal. Ja, dus als je Israël niet zegent, word je ook niet gezegend. Nee, maar goed, uh, nou, zo, zo staan we nu met Nederland ook. Ja. Ik was ontzettend de vorige, onze vorige minister van Buitenlandse Zaken... Ik weet niet waarom de VVD hem dat opgeofferd heeft. Uh, nee. Dat vind ik heel verdrietig. Ja, precies. Maar ja, nou ja dat, uh, dat is nu helemaal zo. Maar momenteel is christen Zionisme. dat zijn dus Zionisten? die verlangen naar Sion. Ja. Die Israël willen steunen in hun terugkeer naar Sion. Mm -hmm. Die in Israël ook Sion zien. Ja. Waarom hebben we Sion lief? Omdat de Bijbel zegt in Psalm 87, de Heer heeft Sion's poorten lief. Mm. En de Heere God zelf heeft die plek uitgekozen. Dat vind ik even kijken in Deuteronomium. En er staat, ik zal mij een plaats uitverkiezen waar ik mijn naam zal vestigen. Ja. En ergens anders staat, ik zal mij een plaats kiezen waar jullie mijn feesten zullen houden. En waar jullie mij zullen ontmoeten. Ja, en dat, en dat is de ontmoetingsplaats. En, van, en dat is Jeruzalem. En dat is Sion. Ja. Dat is Jeruzalem. Ja. En bovendien, dat is nog een reden waarom ik het ben... Jeruzalem, Sion, zal de hoofdstad van de wereld worden. Ja, is het al. Ja, dat is het. Is e dat zeg ik altijd. En dan wel in negatieve zin. Ja, nou ja, goed. Uh, ja, natuurlijk in negatieve zin. Geestelijk gezien is het de hoofdstad van de wereld. Alle religies zijn daar. Ja, ja. Hier staat natuurlijk, in Psalm 2 staat dat, en ook heel duidelijk in vers 6. Ik immers heb mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ja. ja, waarom? Waarom zegt de God, God dat zo een beetje boos? Ja omdat de volken opstaan tegen God, staat er. De koningen der aarde scharen zich in slagorde. De machthebbers spannen samen. Ze doen niks anders dan hmm. samen spannen. Maar dat is toch ook de reden waarom wij uh, in de vorige aflevering zeiden... Van dat Satan die heilige berg zelf in bezit wil nemen. Natuurlijk. Ja. En, en, en die stoken natuurlijk hun, uh, hun trawanten op. Ja. En daarom ja. is het natuurlijk constant onder vuur. Ja. Maar de heren die lacht erom staat er in die psalm. Ja. De heren die spot met hen... En hij zegt, ik immers heb mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Mm. En in Isaiah 2 lezen we dat ook duidelijk. De wet zal van Sion uitgaan en het woord van de Heer zal mm. uit Jeruzalem uitgaan. Ja. De, de wereldwetten, Gods zegenrijke Torah, zal van Sion uitgaan en zal daar regeren. Bovendien, er is nog een punt, gebed voor Israël en voor Sion is een opdracht voor christenen. Mm. Ja, dat is die, die beroemde psalm 122. Laat ik ze toch nog maar even lezen. Want er zit ook een belofte aan vast. Mm -hmm. En daar zijn we natuurlijk allemaal uh, dol op, op beloftes. <laughs> ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Dat mag toch ook wel? Dat mag ook zeker. Nee, dan gaan we dan. Bid, vers 6, bid Jeruzalem vrede toe. Wij bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wie is de vrede van Jeruzalem? Is de Heer Jezus. Wie komt daar terug? Dat is de Heer Jezus. Mo en dan komt de belofte... Mogen we lief hebben rust genieten. Ja. Kijk, een stuk rust. En daar staat in het laatste vers. Om mijn broeders en mijn vrienden, Israël, wil ik zeggen vrede zij in u. Om het huis van de Heer, onze God, wil ik het goede voor u zoeken. Hmm. En dat is de gewone opdracht ja, voor ons allemaal. Het goede voor Israël zoeken. En, en, en nog frappant, staat het in Jezaja 62. Ik heb dat allemaal weer eens opgezocht. Dat was voor mij ook een verfrissing om dat weer eens te lezen. Hmm. Isaiah 62. Onze ons zal ik niet zwijgen. Ja, nou ja, zo heet dat boek van mij. Dat klopt ja. dat, dat, dat nog steeds goed. Dat is een handboek voor de geschiedenis van de moderne geschiedenis van Israël. Ja. Maar ja. goed. Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Hmm. We kunnen niet allemaal op de muur van Jeruzalem gaan staan, maar we kunnen wel in onze bedkamer gaan staan. Ja. Wachters. Die de hele dag en de hele nacht niet zullen zwijgen. Jullie die de Heeren indachtig maakt. Wij moeten de Heeren eraan herinneren. Ja, niet dat de Heeren ooit wat vergeet. Maar de Heeren treedt pas op als er gebeden wordt. Dat hebben we vorige aflevering. En dat zien we door de hele schrift heen. Ja. Gun, hem geen, gun hem geen... Gunt u geen rust. En laat de Heeren geen rust. Totdat hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot lof op aarde. Ja. Pas als het met Jeruzalem in orde komt. Dus... Dan zal er vrede zijn. Dan zal er pas vrede komen. Ja. En, en dat, we, inderdaad, we mogen om Sion's wil niet zwijgen. Dat is ook een van de redenen. Mm. Ik mag niet zwijgen. Ik, ik moet, ik, je moet er doorgaan. Ja. En, want die vrede gaat komen. <coughs> ja, de Messias die zal zeker ja. komen. En zeker. er is nog een reden wat erg belangrijk is. In Jezaja... Nee, dat is in Zacharia. Dat wil ik toch ja. even lezen, want dat is toch een belangrijke tekst... waar een belangrijk geestelijk geheim achter zit. Zacharia 1. Staat in vers 14. Predik. Zo zegt de Heer der Heerscharen. In het Hebreeuws staat. Proclameer. Proclameer is meer dan preken. En ja. proclameer is meer dan bidden. Ja. Proclameer is de woorden van God ergens over uitspreken. Mm -hmm. En wat zijn dan die woorden van God? Wat zegt de Heer der Heerscharen? Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand. En dan staat er nog iets achter. Maar ik ben zeer toornig op de overmoedige volken... die, terwijl ik maar een weinig vertoond was, meehilpen ten kwade. Mm. God heeft ook een rechtszaak met zijn gevolk. Ja. Daar heb je het vorige keer ook over gehad. Ja, precies. Maar, maar dan is God een weinig toornig... en hij verwacht van de volken dat ze Israël zegenen, Of ze toornig zijn of niet, of ja. ze slecht zijn ja. of niet. Ja. Hij zegt ergens tegen Babylon, die Israël verwoest had... Zegt hij, ik was toornig op mijn volk en ik heb ze in jullie handen overgegeven. En jullie hebben ze geen barmhartigheid hebben wezen. Ja. Dat is wat. En, en, en de wereld die doet er helemaal niks aan. Maar God is in vurige ijver voor ontbrand. En we degene die God in, uh, tegenstaan. Ja. Niet? Dat is uh, heel belangrijk. Maar ja goed, uh, er is natuurlijk nogal wat tegenstaan. Hè? Dus we proberen... De duivel heeft alles geprobeerd om tegen te houden dat de Joden een eigen staat kregen. Ook dat, ja. De, de, de Holocaust is zo'n voorbeeld daarvan. Dat, om te voorkomen dat die staten zou komen, nou, dan kun je beter gewoon eerst alle Joden uitroeien. Ja, ja, Want dan ja. kan het plan van God geen vervolg krijgen, toch? Het is altijd zijn tactiek, dat was ook onder Haman de ja. Jodenhater. Ja. Want de Joden waren al een stukje terug in het, uh, uit de Babylonische bouwingschap. Ja. En toen werd door het hele Rijk, het hele Medo-Persische Rijk, ja. moesten de Joden vermoord ja, worden. En wat we eerder aanhaalden in de vorige aflevering, dat de, toen de Jezus geboren werd, alle kinderties uh, uh, omgebracht moesten worden. Ja, ja, ja. ja dus, dus, dus dat zie we steeds weer terug in... Uh, en, in dan, het... en dan zijn wij geroepen om als een muur van gebed rondom ja, te staan. Ja, dat hebben we tijdens de holocaust weinig gedaan, denk ik. Ja. Ja. En wij zijn wachters op de muren van Jeruzalem ja. en, wij en, en als er bressen zijn in die muren van Jeruzalem, als van Israël natuurlijk, bressen van, ja. dan staan wij daarin en dan bidden we daarvoor. Ja. Dan zijn we ermee bezig. Dat is zo ontzettend belangrijk. Dit is een opdracht. Bovendien, dat is ook een reden, de verlosser zal uit Sion komen. Ja, precies. Ja, waar die vandaan komt, ja. dat is prachtig. En wij hebben ook gezegd, uh, in Sion zal ontkoming zijn. En in Sion zal... Het is... Dus we hebben nu zelf al 20 dagen. <laughs> maar er is nog ja. een punt, dat is het tragische. Sionisme is tegenwoordig een smerig woord geworden. En het christensionisme wordt vanuit kerkelijke hoek, op een ongelooflijk gemene manier wordt dat bestreden. Klopt. Ja. Niet alleen vanuit liberale kring, maar ook vanuit de orthodoxe kring. Ja. Wat, wat, wat ons, wat mij zo diep gekwetst heeft, dat mm. ze zeggen, ah, die Christen zionisten zetten de Heer Jezus boven Israël. Ja. En of ze zetten Christus naast Israël, Christus eerst. Ja. Ik zeg tegen die mensen, gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Mm -hmm. Want ze gebruiken de naam van de Heer Jezus, gebruiken ze om, om, om Israël eruit te werken. Ja, en De kerk daarvoor in de plaats. Laat ze eerst die kerk maar eens gaan hervormen. Ja. Ik, ik word er zo fanatiek over. Ja, dat is de ene kant. En daar sluiten we ook mee af. want de tijd zit erop. Alweer. Maar, ja, alweer. Maar uh, zou je ook kunnen zeggen van dat eigenlijk de naam christen-zionist gewoon een eretitel is? In feite wel, ja. Ik, uh, je zou het bijna niet durven dragen. Maar het wordt zo gesmaakt tegenwoordig. Mm -hmm. En uh, ja, probeer in je vriendenkring maar eens iets hmm. op een verjaardag of zo iets vriendelijks over Israël te zeggen. Ja, ja. Nee, je krijgt de wind van voren. Ja. Maar, maar, de Heer blijft de God van Israël. En, en de, de... Heer, die zal zijn troon vestigen in Sion, ja. op de berg Sion. Nou, dat is een hele mooie om mee af te sluiten, Jan. Niet alleen deze aflevering, maar ook deze hele serie. Het is goed om te weten dat de Heer terug zal komen in Sion. Dat uh, uit Sion uh, alles gaat gebeuren, dat het de hoofdstad van de wereld wordt en zo kunnen we al die dingen halen, maar het is goed om dat te weten. Dank je. Hartelijk dank voor jouw bijdrage in deze hele serie. Ja. En uh, nou, ja. we gaan kijken of we nog weer met een nieuwe serie gaan komen. Ja. Ja. En of jullie wil boosie. ik ook nog even bedanken, het team hier omheen, al die ja. kerels die zo ijverig rondlopen. Ja. Ja. En jou waar je zo prettig ja. mee nou, ja. het woord van God kunt delen. Daar ben ik ook dankbaar voor, voor ja. de goede ontvangst bij Family Seven. Helemaal goed. Hartelijk dank nogmaals. En u thuis, uh, ja, ook deze serie zit er helemaal op. Um, en ik wil u danken voor het kijken daarna. U kunt natuurlijk altijd uh, de series die we hebben gemaakt uh, in uitzending Gemist bij Family Silver kijken. Uh, zodat u altijd op uw gemak nog eens een keer na kunt luisteren als u iets niet goed heeft begrepen. Nogmaals, heel hartelijk dank voor het kijken naar deze serie Eindtijden Proventie. En wie weet, tot een volgende serie. Heeft u een aflevering van Eindtijd en Profetie gemist? Of wilt u nog een van deze boeiende afleveringen terugkijken? Ga dan naar family7.nl-kijken en bekijk hier het programma Eindtijd en Profetie en nog vele andere programma's van Family7.